1 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. In Den Haag is de jaarlijkse Indië herdenking aan de gang. Bij het monument in de Scheveningse Bosjes wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog... in het voormalig Nederlands-Indië herdacht. Dat is vandaag precies 74 jaar geleden. Thema dit jaar is brandend verlangen over het verlangen naar de bevrijding. Dichter en schrijver Ellen Dekwitz hield een toespraak... en ook premier Rutte is aanwezig bij de herdenking. ING werkt aan een oplossing voor honderden flexwerkers die al twee maanden geen salaris hebben gehad. De flexwerkers zijn in dienst van payrollbedrijf TCP Solutions. Het FD meldt dat dat bedrijf in financiële problemen zit. ING noemt de situatie voor de honderden flexwerkers heel vervelend. Een Russisch passagiersvliegtuig heeft vlak na vertrek uit Moskou een geslaagde noodlanding gemaakt in een maisveld. Beide motoren van het toestel vielen uit nadat er een zwerm vogels ingezogen was. Volgens de Russische autoriteiten zijn 23 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Ze zouden vooral kneuzingen en schaafwonden hebben. Een vrouw die in Hellevoetsluis twee voetgangers doodreed... is in hoger beroep veroordeeld tot een half jaar voorwaardelijke celstraf. Ze mag zes jaar lang geen auto besturen. De aanrijding was het gevolg van een epileptische aanval... veroorzaakt door hersenletsel. De straf is lager dan die van de rechtbank. Het gerechtshof houdt rekening met het feit... dat ze door haar hersenletsel ook sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. Er draagt een muizen- en rattenplaag in Nederland, zegt het kennis- en adviescentrum Dierplagen. Over vier jaar wordt het gebruik van gif door particulieren verboden, maar er zijn volgens het kenniscentrum nog geen goede alternatieven. Het kenniscentrum vindt een verbod op gif vanwege het milieu begrijpelijk, maar pleit wel voor meer onderzoek naar andere bestrijdingsmethoden. Het weer, af en toe zon, maar ook nog een bui. Een matige tot krachtige zuidwestenwind en het wordt 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels droog en vooral ochtends vrij zonnig. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. In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 time Could you somehow Getting out of this conversation here You looks done in this Don't ask that question here This is my only fear That we become Beautiful people Top designer clothes front row fashion shows What you do and you know Ed Sheeran, hoor je hier op de Zandvoortse radio. Ja, we hebben een beetje stress, want, want, want, want. Welkom nieuw voorbij het tweede uur van Zandvoort Lunch. We hadden het net over uh, James. En James uh, is bezig met zijn uh, afvalopruimtocht. Uh, zijn elfstedentocht, eigenlijk kan je dat uh, noemen. En als het goed is, hebben wij James aan de telefoon. Goedemiddag, James. Hallo. Hey James, wij hebben net het radiofragment gehoord. In ieder geval van NH Radio. En we, dacht, we dachten van nou, we gaan jou gewoon even opsporen. En je bent opgespoord in... Waar ben je nu? Ik ben nu in, in Heemstede. In Heemstede. En hoe ben jij op het idee gekomen om al dat afval te gaan zoeken en op te ruimen? Um, ik las een artikel over water van der Weide. Die ging de toch zwemmen. En toen was, uh, een van die zinnen was, nou op Stedentocht is al veel verschillende manieren afgelegd. Namelijk schaatsend, lopend, fietsend, rennend. Maar is nog nooit gezwommen. Nee. En toen dacht ik, ik ga lopen en tegelijkertijd geluidheid wel Wat goed van je. Hé, hey, en hoe lang ben je al bezig? Uh, ik, dit is nu de zesde dag die ik aan het lopen ben. En hoeveel heb je nog te gaan? Ik heb er in totaal elf. Zo. Dus ik moet er nog vijf. Ik ben net op de helft. En je hebt uh, vakantie. Um, een leuke vakantiebesteding. heb je veel leuke mensen tegengekomen? Ja, er stoppen heel veel mensen om te, om te, om te vragen van... Eerst, de, zeg maar, de eerste paar dagen was het, kwamen ze naar me toe en zeiden ze... Hé, hey, hey, wat ben jij aan het doen? Maar uh, na een paar dagen zeiden, kwamen ze naar me toe en zeiden ze van... Hé, hey, ik, heb ik niet over jou gelezen of heb ik jou niet op televisie gezien? Ja. Hey, welke media heb je, heb, ben je al op geweest? Welke krant en de tv en zo? Um, ik ben in het gratis krantje van Heemstede geweest. Ja. Ik ben in het Harlemsdagblad Dagblad geweest. Ik ben uh, op, uh, op Noord-Holland Nieuws. Ja. Ik uh, kom vanavond op het Jeugdjournaal. Wat leuk! Ja, en um, ik ben... Uh, Gisteren ben ik op Radio Veronica, eh, Radio 5 en Radio Haarlem 105. Dus je bent, ja, je bent nu op ZFM, hè? En, uh, maar James, um, je hebt nog vijf dagen te gaan. Ja. De, dan ga je ook richting een bekende Nederlander worden op deze manier, als het zo gaat. Ja, er herkennen ook al mensen, herkennen me, zeg maar. Dan, dan ze, ja, ze herkennen me al. En waar kom je nu vandaan? Uh, ik kom uh, vandaag kom ik, uh, ook uit Hemelstede en ik ben nu uh, naar Hillegom aan het lopen. Oké, okay, en, en vanuit Hillegom ga je richting Amsterdam? Nee, dan ga ik richting, richting Hoofddorp. Hoofddorp. Ja. Nou, je hebt nog een N te gaan, jongen. Ja. En je geeft de andere kinderen, maar niet alleen kinderen, ik denk ook volwassenen, toch ook wel het uh, gevoel dat ze mee moeten doen. Om juist die uh, afval te scheiden en zo. Ja, ja, en ik hoop ook, zeg maar, uh, dat stel iemand uh, is van plan iets op straat te gooien. En dan, maar dan zegt iemand anders, hey, denk aan James. En dan gooit hij het niet weg. Dat zou echt heel fijn zijn als dat aan het eind zou gebeuren. Nou, wat een goede gedachte, jongen. Wat zijn je volgende plannen? Heb je nog meer plannen? Uh, nee, niet echt. Ik heb de car uh, al bekocht. Aan een, uh, aan een soort restaurantje. Oké. Okay. Dus, uh, en die gaat, het die gaat het gebruiken als afvalpark. Nou wat leuk joh James. En uh, ja, wat, je eindigt in Amsterdam in het Vondelpark hè? Ja en dan hoop ik dat heel veel mensen daar zijn. En dan um, uh, gaan we met, ga ik hopelijk met al die mensen het Vondelpark opruimen. En uh, nou, dat, is, dat is een heel goed idee. En welke dag eindig je dan op die, uh, in het Vondelpark? En weet je al een beetje een tijd? Ja, uh, ik eindig op 20 augustus. En ik kom daar ongeveer aan om half twee. 20 augustus half twee, dames en heren. Zet het in uw agenda. 20 augustus half twee. En dan kunt u meedoen om het Vondelpark met James op te ruimen. Nou, wat leuk. Hey James, zullen we afspreken dat jij volgende week... Dat, ja? e, dat is over zeven dagen, dus dan ben je klaar. Dat we dan ja? eventjes kijken of jij misschien wel even nog... of hier in de studio langskomt, of dat we nog een keer bellen. Ja, ja dat lijkt me goed. Nou, gaan we dat even regelen. Dan vragen we Walter zometeen die bij ons zit. Ja, we willen Walter natuurlijk ook heel erg bedanken. Die, die meneer die bij ons staat, als jij het nummer even aan hem doorgeeft... Dan gaan wij regelen dat jij morgen, volgende week hier of in de studio bent of dat we je nog even bellen. Ja, is goed. Mag ik jou heel veel succes wensen, James? Ja, bedankt. Mag ik nog iets zeggen? Tuurlijk. Um, mensen kunnen mij uh, sponsoren en het geld wat ik ophaal gaat naar de Ocean Cleanup. Dat is een organisatie die de plastic soep uit de zee haalt. En waar kunnen mensen jou vinden om dat te kunnen doen? Uh, ik heb een website gemaakt en daar staat op hoe het moet. En wat is de website? De website is... Https... Wacht even, James, je bent heel slecht te horen. Nog één keer. Ja, er staat blokken aan toe. Https... James neemt <h -tut> op... Oké okay, jongen, we gaan je volgen. En heel veel succes, hè? Ja, bedankt. En dat kwam er even tussendoor. Onze James, wat zijn we trots. Hij komt uit deze regio. En dat uh, moet helemaal goed komen met deze jongen. We gaan lekker luisteren naar muziek. En dan gaan we door naar Hille Jansen. We hebben Dick nog gezellig, gezellig zitten. We, wat kan je trots op zijn, hè Dick? Ik vind het fantastisch. Ja, zo'n jongen. En zo enthousiast. En dan nog verder denken om je kaart te verkopen voor het goede doen. Nou, ik vind het leuk bedacht. Ik vind het heel goed. We gaan muziek draaien en zometeen bellen we met Hilly Janssen. The shores of Montego Bay yeah, To make a lady Peace, let me stay Here in your warm brown arms Till I melt away Be my day And be my night If I drift away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 Ket, hier op Zetter en, en like Ja, en de jongen heeft gewoon 2400 sponsoren al bij elkaar geraapt. Speciaal voor, uh, ja, voor die cleaning-up-actie, uh, hè. Nu al gewoon. Hij is nog maar halverwege. En we hadden James net aan de telefoon. En naar 24. En we gaan die jongen volgen. En volgende week hebben wij even contact met hem in de uitzending. In ieder geval, we gaan even door naar het dorp. Want daar is Hilly Jansen in het Zanders Museum. Hilly, goedemiddag. Goedemiddag Roy. Hey Hilly, een drukke programma deze zomer alsnog, toch? Jullie hebben geen recess. Uh, nee, dat hebben wij eigenlijk nooit. Als uh, iedereen met kerstvakantie is, dan zijn wij gewoon aan het uh, werk. Maar ja, dat, uh, dat hoort erbij, want mensen die uh, hebben tijdens hun vrije tijd zin om naar een museum te gaan. Ja, want uh, wat hebben jullie uh, deze zomer op het programma staan? Uh, nou ja, we hebben natuurlijk nu nog de Pride, Pride and Prejudice. Uh, die is nog tot uh, 25 augustus te bekijken. Uh, dus nog als je het niet gezien hebt en je wil het heel graag zien, kom dan uh, alsjeblieft kijken. En uh, dan hebben we een paar dagen de tijd om af te breken en weer op te bouwen. En 30 augustus gaat de historische Grand Prix weer van start hier. Ja, want daar dat is, wordt, is dat is een mooie expositie toch? Dat wordt een hele mooie expositie, want we gaan focussen op de Grand Prix uh, 1952... Daarin hebben wij uh, een eerbetoon aan de twee eerste Nederlandse F1-coureurs. Flinterman en Van der Loef. Wat leuk. Dus dat wordt een hele bijzondere tentoonstelling. Ook echt over de geschiedenis van het circuit. En ik denk voor iedereen nu uh, uh, krijgen we natuurlijk de periode, de aanloop naar de Formule 1. En we geven nu een voorproefje daarvan. En daar uh, hebben jullie ook nog de opening gehad uh, van uh, ja, de zandsculpturen. Hoe zijn die dit jaar ontvangen? Hebben wij ook gehad. Nou ja, je ziet ze in het, in het dorp staan. Um, er blijven. Als je ziet, we hebben al 10.000 flyers uh, zijn er doorheen. Uh, ongemerkt heeft dit zoveel impact. Uh, we kunnen het niet tellen omdat het een gratis uh, evenement is... in het kader van de cultuur. Maar ja, er is een... Uh, een, een ja, een winnaar waarvan je zegt, ja, ze zijn alle, alle zes winnaar. Waarom, waarom kiezen we eigenlijk een kampioen uit, terwijl eigenlijk alles allemaal is? Dat, dat, dat, ja, dat is super natuurlijk, dat het zo goed ontvangen wordt door de toerisme. Zandvoort zelf natuurlijk ook. Ja. En um, ja, dus dat, dat is mooi. Zijn er nog meer leuke dingen te doen komende tijd in het museum? Nou, wij hebben de laatste keer. Tijdens de Pride hebben wij een wijnproeverij gedaan. Dus helemaal op thema. Uh, dat was met bijna zeker, dus die ganzen. En dat gaan we zeker uh, herhalen. Het is heel mooi om per uh, uh, ruimte in het museum te kijken naar het thema. En daar werd muziek bij gemaakt en er werd een verhaal bij verteld. En dan een, een slokje wijn. Weet je wat? is natuurlijk, je wordt er niet dronken van, maar het was wel heel bijzonder. Dat gaan we wat vaker doen. Nou, wat leuk allemaal, Hilly. Jullie zijn lekker creatief bezig daar in het museum. Jazeker, en we beginnen straks weer uh, na de grote vakantie... met de kinderkunstlijn, de Erfgoedleerlijn en ons educatieprogramma. Dus voor jong en oud staat er weer heel veel te gebeuren. Hilly, uh, wat, zou, zou jou, dat zou denken, wat zou jouw uh, wens nog zijn in het museum... Uh, om uh, qua exposities te doen... Uh, nou, wij gaan natuurlijk mee in de Formule 1-gekte. Uh, uh, wij doen dus ieder jaar wel historisch, Grand Prix. prima. We hebben bijvoorbeeld aanbod van auto's en die kunnen niet naar binnen. En uh, hoe krijg je dat ooit voor elkaar? Dat, ja. dat is dus de grote droomwens voor het museum, dat we iets kunnen uitbreiden en dat je ook auto's kunt laten zien. Echte historische auto's. Die, ja, het trekt zoveel publiek. Je zet maar een auto neer en je krijgt gegarandeerd publiek erop af. Ja, dat zie je maar weer met de historisch Grand Prix. Maar ook met de parade daar omheen, ja, ja, ja, het trekt zoveel mensen. En ja, eigenlijk vindt iedereen dat leuk. Want er zijn auto's bij dat je denkt, daar hebben ze ooit mee gereest. Maar er werd nog gewoon met, met een trechter werd de benzine in, in zo'n tank gegooid. Dat, dat kun je je nu allemaal niet meer voorstellen. Uh, ze, ze gingen tanken en, en sleutelen in de garage van Zandvoort. Dus het is heel mooi om die geschiedenis mee te maken. Het hoort ook zo bij Zandvoort. Heel mooi. En met deze woorden gaan we weer afsluiten. Als ik uh, naar het museum wil, uh, wat kost een kaartje en uh, waar kan ik die uh, kopen? Ja, je kunt, we zijn natuurlijk ook VVV. We zijn open van 10 tot 5 uh, alle dagen behalve de maandag... En een kaartje voor het museum kost 4 euro. En als je een museumkaart hebt en voor kinderen is het gratis. Heel erg bedankt weer voor je tijd. En okay, jij ziet bij ja, ons weer bij de opening ja, hartstikke op 30 goed. augustus. Dankjewel! 30 augustus. Alsof Hoi! Dag.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 Moet er ik een stapje op zijn als dat...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 moet je dit een stapje? me to the, the end, end. was dat. En Dick, waar luisterden we naar? Nou, Lennon Cohn. Cohen En die uh, Dancing with the End, End of Love. En dat vind ik een mooi liedje. Dat doet hij heel langzaam ook op een andere... Hetzelfde uh, uh, melodie, maar met een ander orkest of zo. En dat vind ik altijd ontroerend. Dit liedje. Dus dat, uh, dat ga ik ook gebruiken misschien in mijn voorstelling. Nou, de liedjes, de muziek komt bij Één natuurlijk. Jouw ex zitten jou heel veel uh, muziek uh, verwerkt ook ja, altijd. Ja, je zet ja. gewoon een leuke band op, ook soms gewoon een grappige band, maar ook gewoon met een mooie toon, zoals dit. Ja, ja, ja. En, en, er en je er gaat. ik krijg ideeën van. Ik krijg er uh, denk ik dat kan, zou ik kunnen doen, of dat zou ik kunnen doen, dat zou ik kunnen doen. Eigenlijk moet ik 180 worden om het uh, allemaal nog te gaan doen, maar dat wordt het niet. Alles opschrijven in het boek voor de volgende generatie? Ja, alles staat opgeschreven, ja, ja, ja. Ja. Wat, wat, wat, wat denk je, Ga, gaan, gaan, gaat jouw kleinkind ook het circus in? Want ik heb hem wel eens gezien uh, op het podium staan. Achterkleinkind kleinkind. Of was dat? achter kleinkind. Ja, zo. let op Roy. Hè? Ja. Noah, ja, ik, ik zou het ontzettend leuk vinden als je iets zou willen doen bij me. Maar je bent erbij geweest met het kindercarnaval. Ja, ja, ja, ook. Ja. Dat ik hem op toneel haalde, want we zouden het gaan doen. En toen stond hij op toneel en toen zei hij, uh, Noah, wil je dat en dat doen? Nee, zei hij toen. <lacht> nee. nee, gewoon niet. Dat, dat kan gebeuren natuurlijk, Ja. Nee, ik zou het reuze leuk vinden als hij mee gaat doen. En thuis bij mij. daar, ja, daar staan allemaal spulletjes, spulletjes... En daar is hij ja, altijd heel driftig mee bezig. Ja. Met, met spelen en zo. Ja, dat zou wel leuk zijn. En dat, uh, als, ik, uh, als hij 25 is. dan ben ik 100 en dan uh, ga ik dat nog meemaken. Nou, zeker weten. Daar gaan we <lacht> toch wel gewoon vanuit. Ja, ja, <lacht> ja, ik heb al een uur gepland. <lacht> nou, wat ja, leuk. Nee, gaan we doen. Nou, Dikke, jouw generatie. dat komt helemaal goed. Ik hoop dat je opvolger er is. En dat het in het vorm is van je achterkleinzoon. Dat zou leuk zijn. Ja, dat zou ook hartstikke leuk zijn. Maar je, je weet maar nooit, je Kom op. Nee. Als hij het niet wil, ook goed. We gaan nog even terug naar, het, naar de voorstelling natuurlijk. op 8 en 9 november. Uh, twee voorstellingen. Uh, ja, ik denk dat het uh, wel populair is. Dat die kaartjes dus broodjes gaan. We zijn al bezig met de kaart verkopen. kopen. En we mogen niet mopperen. Het gaat best aardig. Ja. Nee, dat loopt wel, wel, wel lekker. Ja. Mensen zijn nu nog met. Alles wat nu verkocht is, is meegenomen. Ja. Wat veel mensen zijn met vakantie natuurlijk. Ja, dat is ook wel weer waar. Ja. Nee, want dat komt wel. Maar ja, jouw twee maten, Peter, de boeren en um, Henk Jansen... Henk die zijn er natuurlijk ook. Ja, gelukkig Wat is wel. jouw band met hun? Met hen? Met Henk? Uh, uh, uh, nou, jaren geleden... Heel lang geleden heeft Henk bij mij eens een keer een voorstelling meegedaan. In de krocht ook. Ik weet niet voor een opening van een boekentoestand of zo. En daar heeft Henk met mij opgetreden als Doris... En dat vond ik zo goed. want Ik, ja. vond, hem, ik vond hem de beste Doris. En dat is Henk. Als we wat gaan doen. Dan, dan uh, vraag ik altijd Henk. Doe even Doris of zo. Wat hij zelf niet zo leuk vond. hij kan ook mooie andere liedjes zingen. Ja. En, uh, maar nu in deze voorstelling. Heb ik gezegd Henk. Alsjeblieft doe, doe je mooie liedjes maar. Maar doe dan ook Doris voor mij. Ja. Nou dat gaat hij dan ook doen. En Peter, Peter den Boer. Heel vroeger hebben wij een, een bistro gehad in Zandvoort. Ik weet niet of je dat nog meegemaakt. Nee, nee, maar, nee want ik ben er maar pas tien jaar. Nou, nee, dan heb je dat niet meer. Nee. Maar nu uh, eind dekbed in zitten... hadden wij de bistro, okay. Harlekein. En dan hadden we vaak orkestjes. En het was altijd het orkestje van Peter Den Boer. En die speelde een, een zaterdag of zondag bij ons. En dan uh, ging je spelen. Die band is dan gebleven. En ik heb nog wel eens een circusvoorstelling gehad. Daar hadden we iemand nodig die uh, als drummer erbij zat. Nou, dat was dan Peter die heel zielig boven in de orkestbak is. En die zat met een trommel. En dan uh, de olifant en de tijgers begeleiden en zo. Maar Peter, die is hartstikke braaf. En die uh, heeft vorige voorstelling... met mij samen allemaal dingen georganiseerd. De, de, ik weet niet hoe die voorstelling nog heet. Ging over Zandvoort. En nu, dat, nu zei ik, Peter, je doet mee hoor. En hij zei ja, juist ja, goed, jongen, doe hem mee. <laughs> dus die, die gaat nu meedoen ook. En Peter, die, uh, dat is ook zo'n stille kracht. En Peter, dat is de man... Uh, van de lettertjes en de cijfertjes. Die let altijd op, van, uh, bewaar je wel de bonnetjes. Dat is ja. Peter den Boer. Heel belangrijk. En die betaal, bewaar ik dan niet. Dus, maar uh, niet alles... Nee nee, nee, nee, nee. En uh, ja, je staat er eigenlijk twee keer op op de flyer. Uh, Dick Hoezé, dat ben je zelf. Ja. En uh, Didi. Ja, Didi is dan weer ja, wat het zwerftje doet. Of of, of uh, Want als het zo goed is, dan ga ik met die kleine optreden. En dan ben ik uh, Didi. Okay. Dan, uh, dan heb ik een act mee met hem nu. Heel simpel. Maar dan heet ik Didi. En hij noemt mij ook alleen maar Didi. Opa Didi. <laughs> dus uh, dat is dan Didi. Daarom. En uh, Dick, als je... Um, na deze voorstelling, hè? ik neem aan, het uh, bloed, bloed kruipt. het goed zeggen hoor. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Gaan kan. Ja. Um, ja, ga je echt helemaal stoppen? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Ja, want, want dat vragen alle mensen in het dorp: ga je echt stoppen? Is dat echt je laatste voorstelling? Ja. ja? ja. Vind je het raar als ik het niet geloof? Uh, uh, uh, ja. <laughs> ja. Nee, maar wat ik... Kijk, wat ik dan nou wel zou... Wat ik dan nou wel doe, dat is het kindercarnaval... Wat ik vreselijk ja. leuk vind. Maar ja, dat, dat, dat, ja dat, dat heeft er niet echt mee te maken. Maar dat vind ik altijd heel leuk... In de krocht en gezellig om te doen. Want dan help ik Peter en Henk... Jansen met de ballonnetjes op te blazen de dag van tevoren. Ja. Honderden ballonnetjes. Ja, yo, dat zijn maar veel, hè? Ik, ik weet niet of dat meehelpt. Mee want stop je daar nou mee? Maar ja, ik, uh, nou, ik ben ook bezig met een boek. oh ja, ik moet nog twee hoofdstukken, dan heb ik het uit. En dan leen ik weer een nieuw boek. <laughs> dus, dus uh, nee, ik weet het nog niet, Roy. Ik, uh, ik weet niet of ik het zomaar in de steek kan laten. Ik vind het, uh, ja, ja het, eens wordt de tijd natuurlijk. Dat is wel weer waar. Eens moet je ophouden. Maar zolang het gaat, gaat het. Maar je moet niet worden, zoals Loes zegt, je moet niet zielig gaan worden. Want dat zie je wel eens met die hele oude artiesten. Die worden dan zielig. Nou, dan moet je vooruitkijken, voor, ja, voor vooruit opletten. Dus dat moet ik niet doen. En, maar dat zegt ze al jaren hoor. Ik kan niet anders zeggen. Dat al jaren ze je moet stoppen. Maar goed, je weet maar niet. Voorlopig is dit mijn laatste voorstelling. In ieder geval, wilt u kaartjes kopen? Dat kan, kost 10 euro per persoon. Ze zijn bij het Theater de Kroch te kopen Of via telefoonnummer 065310684. En dan krijgt u uh, ja, loest aan de telefoon. De, ja, de, de, de, de, de telefoonpoes. Ja, hoe gezellig wil je het hebben? Ja, joh. alleen maar gezellig. We gaan luisteren naar muziek. En zometeen wil ik toch ook wel even weten van Dick... Uh, ja, hoe hij tegen de huidige circus staat. Weet je nog dat jij me zei... dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit... maar kijk naar nou hoe het leven is in de zon.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 Blauwe dag, Susanne Freek hier op de Zandvoortse radio... bij ZFM Zandvoort, Zandvoort luncht. We zijn lekker aan het lunchen met Dick, Housé en Jelmer. En Jelmer, ja, jij hebt een bericht over Café Nuf. Ja, inderdaad, want uh, dat café is onlangs uh, gesloten. Want, uh, en uh, de Zandvoortse courant meldt dat de toekomst van het pand... is nog onduidelijk voor uh, velen. Sinds halverwege de vorige maand is het café gesloten... En de pandeigenaren hebben het inmiddels in de verkoop gezet. Voor zo'n uh, anderhalf miljoen euro mag het krantcafé van eigenaar verwisselen. Ja. Op de website van het café staat een omschrijving van het gebouw dat stamt uit circa 1812. Het is uh, te hopen dat er snel een enthousiaste kandidaat met geld zich meldt. Want deze parel in het centrum met een groot verleden mag toch niet te lang leeg blijven staan. En dan ga ik dik toch vragen: wat is het verleden van Café Nuff? Weet jij dat een beetje? Café Nuff, ja, dat was vroeger uh, een, had een, een, een andere naam. Maar dat was het. Uh, daar begon het, het visserspad. Ah. Bij, bij Café Nuff begon het visserspad naar, weet ik wel, Veen of Haarlem of zo. En, uh, maar hoe heette dat vroeger ook? Dat weet ik niet meer. Maar ik kom daar al sinds ik in Zandvoort woon, dat is 44, jaar of zo, kwamen wij bij, bij Café Nuff. En uh, prachtige, prachtige zaak, vond ik het altijd. Ja, jammer dat het zo gelopen is, hè? Ja. We gaan even verder naar, naar parkeerdrukte in Zandvoort. Ja, want daar is ook uh, een nieuwtje over binnengekomen. De gemeente Zandvoort uh, gaat deze donderdag en aanstaande zaterdag... alle kentekens laten scannen van geparkeerde voertuigen... in diverse delen van uh, onze badplaats. De tellingen zijn onderdeel van een ruimer verkeersonderzoek... naar de knelpunt in Zandvoort. Op basis van kentekens wordt onder meer de herkomst van voertuigen geregistreerd. Ook laat de gemeente kijken naar de verschillen in parkeerdruk op normale dagen en de zogenoemde piekdagen. In mei van dit jaar werd een eerste telling al uh, gedaan. Het onderzoek wordt in opdracht van gemeente Zand wordt uitgevoerd door bureau Trajan uit Amsterdam. Dat is gespecialiseerd in parkeerverkeer en fietsonderzoek. De verzamelde gegevens worden volgens de regels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming geanonimiseerd en alleen gebruikt voor dit specifieke onderzoek. Binnen drie maanden na afloop wordt de verzamelde informatie vernietigd. Uh, naast de genoemde dagen zal er ook nog geteld worden op een echte warme zomerse dag. Wanneer dat gaat gebeuren zou worden bepaald aan de hand van weersverwachtingen. Afgaand op de huidige verwachtingen zit die telling er komende twee weken vooralsnog niet in. Ze zijn wel flink aan het controleren en aan het doen hè, in, de, in de gemeente. Ja, flink aan het onderzoeken en uh, ja, vooral dan met het parkeren. Maar ik denk dat het te maken heeft natuurlijk ook met de voorbereiding op de Formule 1 en zo. Wilt u reageren op deze uitzending dat kan. Stuur een e-mail naar redactie.zetfzandvoort.nl of bel 023 573-0393. Wij gaan muziek draaien en zometeen praten we nog even door met Dick, hoe ja, dit was een, een best wel oude zomerhitje. Toen was ik nog jeugd. Nu al lang niet meer. Of net wel. Je hoe ondukk, je daar me die meeste verlichten. Al, al, zie nu die gasten aan dat lip, ze zijn vloeiend, maar ze zijn Spun Cesic Achung Alo? Jubira mas eu fericira Alo? Alo Sunt iarăși eu Pika sound bic Și sunt voinic D să știi nu și era Op je radio met Ozan. U luistert nog steeds naar ZFM Luncht. En Jelmer is nog steeds aangeschoven met uh, ja, toch een verhaal over zentenparks en hun cottage. Ja, dat klopt, want uh, na dik een jaar zijn vrijwel al alle 428 kottetjes op vakantiepark Centerparks in Zandvoort verkocht. Uh, zo meldt de uh, Verkoper en uh, de collega's van uh, Anna Nieuws hebben hier ook uh, weer een korte reportage over gemaakt waar we even naar gaan luisteren. U kent ze vast wel, de bekende huisjes hier op het vakantiepark in Zandvoort met de bekende oranje-bruine gordijnen. De oranje-bruine stoelen, allemaal een beetje gedateerd. Maar dat gaat binnenkort hier veranderen. Ziet er over twee jaar totaal anders uit. Hè? Want de huisjes krijgen een enorme opknapbeurt. En om dat te kunnen betalen gaan er bijna 300 in de verkoop. Maar niet dat je er dan alles mee mag doen. Nee, het is een investering. Er wordt gewoon aan toeristen verhuurd. Wij bieden een vaste huurobrengst. En die spreken we af voor 15 jaar. We maken een huurovereenkomst. En hoe hoog is dat rendement voor mij? Dat berekenen we op 5% van de aanschafwaarde. Dat, dat voelt niet als heel veel. Nou, we vinden dat best veel. Ik weet niet of u een bankrekening of een bank kent die u meer biedt. 5% per jaar dus. De huizenprijzen liggen tussen een paar en, iets luxer, 7 ton. Peter, uit het Groningse Zuid-Laren, is bijna om. Uh, vraag een aanbod, hè? Ja, ik bedoel, er is weinig aanbod, dus vandaar dat het een goede investering is. Roel uit Den Haag heeft ook al bijna getekend. U moet wel zeker weten dat dit park ook goed blijft lopen natuurlijk. Hè? Zo aan zee, zo dicht bij Haarlem, zo dicht bij Amsterdam. Ja, dat blijft denk ik altijd wel uh, voldoende toeristen trekken. Sommige vaste gasten komen ook even nieuwsgierig rondsnuffelen vandaag. Er are een nieuw uh, teppich? Floor? Floor, en yeah. and, het looks heel goed. Maar je want het niet kopen? Nou, uh, we don't have uh, so much money. <lacht> ja. En wat als uw huisje nou leeg komt te staan? Uh, dus, uh, dat is niet mijn probleem. Wat er ook gebeurt, dat zullen we moeten betalen. Kan ik hem tussentijds dan ook weer verkopen? Ja hoor, het is uw eigendom. Maar ook voor de volgende koper gelden dezelfde voorwaarden. Morgen is er een nieuwe verkoopdag. <lacht> Zij komen volgend jaar gewoon weer terug. En niet als koper, maar gewoon als huurder. Ik moet wel lachen hoor, want... In het begin, uh, hoe, hoe dit, uh, ja, hoe dit uh, item wordt gemaakt, hè, met die bruine gordijnen en zo. Ja. Dat is natuurlijk wel typisch de kneuterigheid van de oude Centerparkshuisjes, inderdaad. Mm -hmm. We zaten hier met z'n allen te lachen, hè, Dick? Ja, we zijn er nog. Maar dat heb je ook op andere parken. Ook allemaal die kneuterige huisjes en ze zijn ze allemaal aan het vernieuwen. Net als ook het ja. zwembad natuurlijk hier in Zandvoort. Ja. Mooi ja, beeldwaterbaan ja. wordt er geopend. En het hotel is flink uh, ook opgeknapt in uh, het uh, Centerpark Strandhotel, dus, uh. Nou, in ieder geval genoeg over Centerpark's. We gaan uh, door met het circus, want uh, Dick Houze is hier de laatste tien minuten nog steeds aan tafel geschoven als uh, zomersidekick. Dick, er um, ja, is toch wel wat veranderd in Circusland. Ja, zeker is er wat veranderd en het komt vooral omdat er geen dieren meer in het circus mogen, wilde dieren. Nee. De paarden en de kamelen en de lama's en dat soort dingen heb je er nog wel. Maar de wilde dieren mogen niet meer. Ja, en dan, uh, dan wordt het lastig voor de circus natuurlijk. Dus het verandert een beetje. Uh, we hebben nog wel wat circussen in Nederland door kleine, uh, middelgroot. Uh, er is hier al jaren een vast circus, een beetje circusvrijwalt. Het komt uit Duitsland en treedt hier in Nederland op. Ja. Een middelgrote tent, maar dan heb je ook nog, ja, Magic Circus, Circus Seim... Uh, en, en, en Rens. Maar die, de meeste circus die hier nu spelen... dat is in de winter rond de kerst. Ja. Dan, dan uh, zetten ze ook grote programma's neer. En dan gaan de mensen ook echt allemaal naar het circus toe. Maar, maar het hele jaar door, dat bestaat niet meer zo'n hele toeneen, zo. Nee, hè, dat, Weinig. dat is wel jammer. Ja, toen, is, ik, ja. toen ik kind was, had je dat nog. En wij gingen elk jaar standaard in Haarle naar Circus Rens, inderdaad. Ja, precies. Ja. En... Um, ja. Ja, en de laatst genoemde natuurlijk Circus Rens, die bestaat ook niet meer helaas. Nee. Um, ze hebben het nog wel even geprobeerd in Haarlem. En dat is nu een, uh, gewoon een kerstcircus geworden alleen. Ja, ja. Dus, uh, ja, ja. in het hele land is het zo. Heette ze uh, kerst, of wintercircus of kerstcircus. Ja. Maar niet meer namen van Rens of, of, of nou, noem maar op welke namen je ook allemaal. Ja. En dat was vroeger, want toen ik met, voor de eerste keer naar het circus ging met mijn moeder, was ik een jaar of tien... Dat was 1950, kun je nagaan. Dan gingen we naar een circus, een Circus Nikkini... in de Wieboudstraat in Amsterdam. Dat was een feest met trapezen, met, met, met, met alles erop en eraan. Dat heeft mij toen ook lekker gemaakt voor het circus. Ja. Maar het is niet meer te betalen allemaal. De staanplaatsen zijn ook vreselijk duur. En dat, dat is niet meer op te brengen. Dus veel te duur. Veel te duur. In ieder geval, uh, Dick, jij gaat uh, voorlopig lekker uh, no, uh, nieuwval tot november door. Met, uh, met je snappeltjes natuurlijk. Nee. Maar ook uh, met het uh, promoten van ja, de kringloopwinkel. Uh, het theaterstuk uh, die jij gaat brengen in Theater de Krocht ja. op ja. Uh, ja. 8 en uh, 9 november. Ja. En wil je kaartjes? Dat kan bij Theater de Krocht gekocht worden. Of bel 06531 0684. In ieder geval, uh, Dick, ik wil jou heel erg uh, bedanken dat jij uh, hier twee uurtjes hebt uh, aangeschoven. Ik uh, bedank jou ook, Roy. het was heel gezellig. Het was zeker gezellig en uh, tegen die tijd spreken we je gewoon nog eventjes. Ik ben ervan overtuigd. Zeker. Bedankt. En hij was uh, maar een clown en een clown die voorlopig nog uh, gelukkig in ons midden is. Ja, toen maar uh, dat doen we niet. Ben de Kramer <laughs> zong er een liedje over. <laughs>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 Ben Kramer hier op ZFM Zandvoort. En uh, ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van dit programma. Maar, dat mag de perna niet drukken... want morgen is er weer een Zandvoort lunch... Uh, vanaf 12 uur tot 2 uur. En dan ben ik er weer met uh, een leuke gast... In ieder geval uh, sport en activiteit Begeleid ik op langs. Om daar over zijn werk te praten. En uh, natuurlijk laatste regio en informatie hoor je hier op ZFM Zandvoort. Vanavond is er weer een nieuwe Alternative FM met Jaap Koper. En nog heel veel muziek hier op de radio. Morgen zijn we er weer. Bye bye zwaai swai En tot de volgende keer weer. En volgende donderdag ben ik er natuurlijk ook gewoon weer. Hier op de Zandvoortse radio. Bye bye. Doei doei. Dick, heel erg bedankt. Voor jouw komst en Jelmer. Tot de volgende keer weer. En uh, we spreken elkaar. Zandvoort lunch van de donderdag 15 augustus. Wilt u ook uh, op de radio komen? Dat kan. Stuur een mailtje naar redactie. Zfmzandvoort.nl Of wel 023 573 0393. Of ga naar onze website www.zfmzandvoort.nl Bedankt voor het luisteren. En tot een volgende keer. Hier bij Zfm Zandvoort.